De voormalige president Morales van Bolivia is beschoten in zijn auto. Volgens Morales schoten de inzittenden van twee auto's op hem. Eén kogel zou enkele centimeters van zijn hoofd zijn terechtgekomen. De oud president raakte niet gewond. Iran zal met een gepaste reactie komen op de Israëlische aanval van zaterdag... maar Teheran is niet uit op een oorlog. De Iraanse president Bezeskian heeft dat gezegd tegen staatsmedia. Israël heeft weinig gezegd over de luchtaanval. Volgens premier Netanyahu zijn alle doelen bereikt. In de Eredivisie stonden vier wedstrijden op het programma. AZ gaf in eigen huis vlak voor tijd een 2-0-voorsprong tegen Goheit Eagles weg. De ploeg uit Deventer wist op de valreep de stand nog op 2-2 te krijgen. Eerder won Ajax in de Johan Cruijff Arena met 1-0 van Willem II. Ajax staat nu op gelijke hoogte met Feyenoord. Komende woensdag de tegenstander in de Kuip. Feyenoord won met 2-0 van FC Utrecht. En FC Twente won in Enschede de Derby tegen Heracles. Daar werd het 5-0. Dan het weer. Vannacht kans op nevel en mist. De temperatuur daalt naar 5 tot 10 graden. Overdag in het noorden en midden af en toe lichte regen. In het zuiden droog en meer zon. Bij een matige en zeer vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Met nu de nacht. I tried to look through from the start Het van ZFM. ZFM. Sorry seems to be. So Punt 9. Take another home the streets out Brand your thing Pay the tax and alimony Take care of yourself Face that boy, he'll go far Cause he had no real good teeth Take care of yourself Sleep to be the zombie sleep All alone it has to be Take care of yourself Oh yeah